zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal minister Timmermans over het bezoek van koning Willem Alexander aan Rusland. Eerst het NOS journaal met Gert Kluk. De Rabobank schafte bonussen af voor alle personeelsleden, inclusief de raad van bestuur. Voor 2015 is bovendien een nullijn voor de salaris afgesproken. De bank zegt zo rekening te houden met de gevoelens... die breed in de Nederlandse samenleving leven... als het gaat om de beloning van bankbestuurders. Veel huishoudens gaan er volgend jaar iets op vooruit. Het Centraal Planbureau bevestigt dat in een doorrekening... van het begrotingsakkoord tussen het kabinet en een deel van de oppositie. Volgens het CPB krijgen Nederlanders volgend jaar... zo'n 0,75 meer te besteden dan op Prinsjesdag het geval leek. Toen werd nog uitgegaan van een koopkrachtdaling van 0,5 het planbureau zegt verder dat de effecten van de begrotingsafspraken zeer beperkt zijn. De komende jaren komen er geen extra banen bij. Maar de maatregelen hebben wel een positief effect op de werkgelegenheid op langere termijn. Ook de economische groei blijft onveranderd. Rusland beschouwt het incident met de diplomaat Dimitri Borodin in Den Haag nog niet als opgelost. Het blijft erbij dat de aanvallers van Borodin moeten worden bestraft. Bovendien wordt een schadevergoeding gevraagd voor de diplomaat die in de media is afgeschilderd als dronkenlap en kindermishandelaar, zegt correspondent David-Jan Godfra. Minister Timmermans heeft daar natuurlijk helemaal niks over gezegd. De politie heeft daar ook niks over gezegd. Maar de media wel. En dat begrijpen we in Nederland misschien niet zo goed. Omdat ja, Nederlandse media natuurlijk onafhankelijk zijn. In Rusland is dat anders. Daar staan de meeste media onder controle van de overheid. En ja, dus denken de Russen dat het in Nederland hetzelfde is. En dat je dus als de media zulke dingen zeggen... dus ook ja, direct de, de staat verantwoordelijk kan stellen. Nederland bood vorige week excuses aan voor de aanhouding van Borodin. Maar Rusland vindt dat onvoldoende. President Obama zegt dat het begrotingsconflict van de laatste weken onnodig veel schade heeft toegebracht aan de Amerikaanse economie. Bovendien heeft de crisis de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten ondermijnd. Volgens Obama heeft de bevolking schoon genoeg van politici die compromis een vies woord vinden. Gisteren werden de Democraten en de Republikeinen het op het laatste moment eens over verhoging van het schuldenplafond. Bij de Hogeschool Zeeland heeft drie jaar lang bijna 20% van de geslaagden op de communicatieopleiding onterecht een voldoende gekregen voor zijn eindscriptie. Bij nog eens 12% van de beoordelingen worden vragen gesteld. De HZ University werd vorige week in de keuzegids-HBO nog verkozen tot beste hogeschool. De Italiaanse president Napolitano moet volgens bronnen binnenkort voor de rechter een verklaring afleggen over geheim overleg in het verleden tussen de regering en de maffia. De gesprekken zouden hebben plaatsgevonden in de nasleep van de moordaanslagen op de rechters Falcone en Borsellino ruim 20 jaar geleden. De maffia zou toen hebben aangeboden een terreurcampagne te matigen in ruil voor lagere gevangenisstraffen en een betere behandeling van veroordeelde maffialeden. In Duitsland beginnen de CDU-CSU van bondskanselier Merkel en de oppositiepartij SPD onderhandelingen over het formeren van een nieuw kabinet. Er waren al verkennende gesprekken geweest. Verwacht wordt dat de formatie lang zal duren.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 Zwarte Piet wordt neergezet als een ongelijke, vrolijke, altijd dansende en domme man. En daarom wordt uh, hij echt een, een raciaal stereotype van een zwart knecht. En daarmee wordt dat hele Sinterklaasfeest een discriminerend feest... waar de gemeente dus toestemming voor geeft, want die moet natuurlijk een vergunning afgeven. Aan de intocht op 17 november van Sinterklaas in Amsterdam doen 600 pieten mee. Het weer gaat minder wind en de buien verdwijnen. Morgen in het zuiden en westen veel wolken. In de rest van het land af en toe zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook zaterdag overwegend droog en af en toe zon. Met 15 tot 20 graden wordt het nog iets zachter. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Meestal neemt het aantal files nu af. Er zijn er nu eigenlijk wat meer bijgekomen. De meeste vertraging nog wel zo'n beetje bij Rotterdam. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Amsterdam op koude 6 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat blijft de rijschroken tot 7 uur dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Amstel via de A10 en de A1 via Amersfoort. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A9 ook maar richting Diemen... tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Honendrecht 9 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de knooppunt Riddenkerk en Terbresseplein 13 kilometer heeft te maken met de file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen knooppunt Klein Polderplein en Rotterdam-Prins Alexander 8 kilometer... na een aanrijding waar daar een tijdje twee rijschokken dicht. Op de A27-Utrecht richting Breda bij knooppunt Gorkum 5 kilometer... daar is de linker dicht na een ongeluk... en op de A50-Arnhem richting Os... tussen de knooppunt de Grijze den Valburg 9 kilometer... ook daar is de linker dicht.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 Bijna acht minuten over zes. De SP weet het wel. Kamerlid Harry van Bommel vindt het geen goed idee om het Nederland-Rusland jaar feestelijk af te sluiten in november. En al helemaal niet om um, de, het Nederlands staatshoofd, de koning en de koningin, bij die feestelijke afsluiting aanwezig te laten zijn. Maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken denkt daar anders over. Het bezoek moet wel doorgaan, dat zei hij net in de Tweede Kamer. Wilco Boom volgt dat debat wat hij heeft met de Kamer. Wilco, de relatie is verder onder druk komen te staan... door de mishandeling van de Nederlandse diplomaat dinsdagavond in Moskou. Maar dat is dus geen reden voor Timmermans om het bezoek af te zeggen? Nee, dat vindt hij te ver gaan. En dat vindt hij vooral te ver gaan omdat het in strijd is... met de afspraken die er in een eerder stadium met Rusland zijn gemaakt. Er is toen afgesproken dat president Poetin het Ruslandjaar zou openen. Dat is gebeurd in het afgelopen voorjaar. Poetin werd toen getrakteerd op protesten... tegen de leefomstandigheden voor gays in zijn land. Nou, en er is ook afgesproken dat uh, koning Willem-Alexander... Het, het Ruslandjaar zou gaan sluiten op 9 november. En er moet wel een hele goede reden zijn om daarvan af te wijzen...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 Ja, dat klopt. Maar desondanks is het volgens minister Timmermans dus nog te vroeg om die conclusie te trekken. Het staat niet vast, er kunnen ook andere daders zijn. Uh, en daarom vindt hij ook dat uh, die partijen in de Tweede Kamer te hard van stapel lopen. Nu zeggen het, Rusland, het Ruslandjaar kan wel even onhold worden gezegd... zoals Timmermans' eigen partij, de PvdA, deed in het debat. Ook dat vindt hij uh, te ver gaan, want daarmee zeggen de Kamerleden... eigenlijk dat Poetin verantwoordelijk is. En, daar, en dat kan voorlopig helemaal niet worden bewezen. En dus is dat een te snelle conclusie volgens Timmermans. Ik kan niet begrijpen. Ik kan wel begrijpen dat je emotioneel reageert... maar dat je die emotionele reactie eruit bestaat en nu weg... Uh, met het bilateraal ja, dat begrijp ik niet. Want dan gooi je meer weg... dan alleen maar je, je uh, boosheid te uiten over wat hier uh, gebeurd is. En je spreekt meteen ook een oordeel uit over hier, wie, wie hiervoor verantwoordelijk is. En daarmee kap je meteen de mogelijkheid af... om uh, dat gesprek uh, uh, uh, aan te gaan. Ja, Dit is Timmermans vandaag. Jij sprak hem ook uh, gisteren, Wilco. Je spreekt hem uh, tegenwoordig bijna dagelijks over <laughs> Rusland. Um, en gisteren liet hij het toch wat meer open toen zei hij... Die... Alles, alles is mogelijk. Terwijl uh, er toen geen duidelijkheid was... over dat politieonderzoek in Rusland. En nu ook niet. Dus wat is er dan ver veranderd? Ja, dat klopt. Timmermans die had zelf gisteren geopperd... dat het mis bezoek misschien maar moet worden afgesteld of uitgesteld. Het was volgens hem wel degelijk een optie. Ja, en nu kwam hij daarop uh, terug. Ik weet niet precies wat daar de oorzaak van is. Maar wat ik wel weet is dat hij gisteravond... een gesprek heeft gehad met minister-president Rutte. En die heeft natuurlijk ook nog wat te zeggen... als het om het Koningshuis gaat. En hij heeft er over geslapen. Dat heeft misschien ook wel een beetje geholpen. En bovendien, ook de zaak Greenpeace speelt nog een rol. Hè? Dat schip ligt daar al een weken, af, weken aan de ketting. De bemanning zit daar al weken aan vast. Uh, daar, uh, daar wil hij uh, natuurlijk ook aan denken. En hij moet ook beslissen of er maandag een uh, speciale procedure wordt gestart... bij het Zeerecht Tribunaal in Hamburg. Dus de, dit soort overwegingen kunnen ook allemaal een rol spelen... bij het feit dat uh, Timmermans nu zegt dat bezoek moet wel doorgaan. Welke Boom was dat vanuit Den Haag. De Amerikaanse president Obama heeft even zijn hart gelucht over de afgelopen weken. Waarin de strijd tussen democraten en republikeinen hoog opliep. Gisteravond kwamen ze tot een akkoord over de financiën. Wessel de Jong in Washington. Uh, Wessel, ja, nee, ik neem aan dat hij vooral uh, kritiek op de republikeinen had. Dat hij daar uh, voor zijn speech even gebruikt heeft. Ja, hij heeft eventjes goed uitgehaald naar de Republikeinen. En voor deze speech vroeg ik me af: ja, zal hij met een olijftak komen? Komt hij met een verzoenend gebaar? Hè, omdat hij zo keihard heeft gewonnen. Of gaat hij juist zout in de wonden smeren van die vernederde Republikeinen? Nou, daar begon hij mee. The American people are completely fed up with Washington. At a moment when our economic recovery demands more jobs, more momentum. We've got yet another self-inflicted crisis that set our economy back. And for what? Ja, een compleet zinloze crisis dus, hè, zegt Obama. Het heeft allemaal veel geld gekost, terwijl de economie juist weer een beetje aan het herstellen is. Nou, Obama verwijt de republikeinen verder dat ze de reputatie van de Verenigde Staten in het buitenland hebben geschonden. En dan citeert hij zijn diplomaten. Hij zegt, uh, jullie, hebben, jullie republikeinen hebben onze vijanden aangemoedigd en jullie hebben onze vrienden teleurgesteld. Kortom, schade op alle fronten waarvan hij de republikeinen de schuld geeft. Ja, De vraag is natuurlijk, is dat politiek verstandig wat? hij doet, want wat ze in feite hebben gedaan is het probleem even een paar weken, maanden voor zich uitgeschoven. Hij heeft de republikeinen nog wel, wel nodig in januari. Nou, ik kwam in tweede instantie natuurlijk toch nog wel met die olijftakken. En deze crisis is Obama natuurlijk doorgekomen met hulp van redelijke republikeinen in het Huis van de Afgevaardigden. En met hen wil hij dan ook meer zaken doen. Ik naar partners, waar ik kan, om belangrijk werk te doen. And there's no good reason why we can't govern responsibly, despite our differences, without lurching from manufactured crisis to manufactured crisis. Ja, dat zijn de sleutelwoorden in deze speech. Ik ben op zoek naar partners. Ik wil samenwerken. Laten we ophouden met van, van crisis naar crisis te hoppen. En zijn grote pleidooi is dan ook... je hoeft het niet helemaal compleet met elkaar eens te zijn... om toch zaken te kunnen doen. Want hij wil de, de, de komende weken, de, de, het laatste stukje van het jaar... Wil hij, toch nog, wil hij toch nog belangrijke zaken doen. Hij wil voor het einde van het jaar... wil hij nog een nieuwe migratiewet doorvoeren. Illegale migratie, ook in de Verenigde Staten. Een groot probleem. Nou ja politiek eigenlijk weer hetzelfde liedje in de Senaat is al die nieuwe migratiewet is al aangenomen maar zit compleet vast in het parlement in het huis van de afgevaardigden het stemt niet het doet niks nou dat geldt ook voor een aantal andere wetten en Obama hoopt natuurlijk van harte dat dat nou eens gaat veranderen ja wat denk je ja, je hoort verschillende commentaren natuurlijk. Hè, dat nu na drie jaar Tea Party. dat de Republikeinen nu een lesje geleerd hebben. Dat andere Republikeinen nu ook zijn gaan inzien. dat je met die extreem rechtse vleugel. in die partij. Ja, dat je helemaal nergens komt. dat dat nergens toe leidt. Eigenlijk alleen maar tot gezichtsverlies voor de Republikeinen. Maar ja, tegelijkertijd de andere kant is. volgend jaar is het ook een verkiezingsjaar. in het congres. Hè, de midterm elections. En dan heb je ook best kans dat veel van die Tea Partyers... zich des te harder gaan profileren. Voor hun achterban als ze dus ja, doorgaan, eigenlijk met dit soort sabotageacties, zoals je de afgelopen tijd hebt gezien. Dus het kan beide kanten opvallen. Maar in ieder geval intern binnenin de partij, denk ik wel dat je met zekerheid kunt zeggen dat die tea party toch aan invloed heeft verloren. Wessel de Jong, dank vanuit Washington. Hoe is het nu met de avondspits? Jolanda. Het is uh, ja, nog behoorlijk druk eigenlijk voor dit moment. Uh, nieuwe aanrijding op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knopende Ipenburg, twee kilometer. Er waren meerdere auto's en ook een camper bij betrokken. Waarschijnlijk gaat het ook om, om gewonden. Bij knopende Ipenburg zijn voorlopig drie rijstroken dicht. Tussen 2009 en 2012 heeft de hbo-opleiding communicatie aan de hogeschool Zeeland een heleboel diploma's uh, uitgereikt. De vraag is of dat allemaal terecht was. Er wordt getwijfeld aan 19% van de diploma's. Dat hoorde u net in het nieuws. De beoordelingscommissie vraagt zich af uh, of het helemaal goed is gegaan. Algemeen directeur Adrie de Buk, goedemiddag. Ja, wat, uh, wat is uw reactie daarop? Zijn er diploma's wat u betreft uh, uitgereikt aan leerlingen terwijl het eigenlijk onvoldoendes waren? Nee, er zijn zeg maar geen ten onrechte diploma's afgegeven. Wat wel het punt is, is dat in 2010 de eisen met betrekking tot het afstuderen, met name de scripties, uh, uh, ver, uh, ver, laat ik zeggen, aangescherpt zijn... En met name ten aanzien van de onderzoekscompetenties. En we hebben toen in 2010, zoals vele andere collega's... gelijk maatregelen genomen om de curricula daarop aan te passen. Maar uh, dat betrof natuurlijk nog niet voor de studenten... die al uh, bezig waren met het afstuderen. En met name de studenten die in 2009 en 2010 afgestudeerd zijn... Die hadden niet die onderzoekscompetenties die we eigenlijk in 2010 wenselijk achter met z'n allen. Ja, maar het maar gaat toch ook de... over de periode tot, tot 2012? Hoe zit het daar dan mee? Nee, nee, nee, nee dat, het gaat niet over de periode 2012. We zijn in 2012 is opleiding geaccrediteerd. En dan zijn de eindwerkstukken meegenomen van de studenten die in 2011, 10 en 9 afgestudeerd zijn. En in 2010 zijn de uh, eisen aangescherpt en hebben we direct onze curricula aangepast. En het panel constateert ook dat de scripties van 2010 en 2011 aanzienlijk beter al waren dan in 2009. Ja, en, en wat gaat uh, en er dus... gebeuren uh, met die diplomas die dan in 2009 uh, zijn uitgereikt? Moeten die nog terugkomen of zegt u ja, dat is, dat is jammer, maar um, laat het maar zo? Nou, het punt is dat zeg maar, de studenten eh, niet voldeden aan de onderzoekskwalificaties... maar wel aan alle professionele eh, en vakmanschapkwalificaties. Hè. Dus in die zin eh, hebben ze een diploma gekregen... wat op zich, wat ons betreft, ook niet ter discussie staat. Eh, we hebben gelijk in 2010, toen de uh, lat omhoog ging... hebben we de eisen aangescherpt om te zorgen... dat uh, onderzoeksvaardigheden in alle curricula ingebed zouden worden... En dat hebben we dus ook gedaan. Nee. En we zijn er absoluut van overtuigd dat onze curricula op dit moment aan al die nieuwe eisen voldoen. Alleen zeg maar ja, als je in 2010 met elkaar besluit de lat omhoog te leggen, kun je natuurlijk niet gelijk verwachten dat studenten die al in oude cohorten bezig waren, dat die aan die aangescherpte eisen voldoen. En dat is eigenlijk de situatie die zich voorgedaan heeft. Adrie de Buk, dank voor uw reactie. Algemeen directeur van de Hogeschool Zeeland. Als vrouw opgesloten zitten in je eigen huis, dat er overkomt honderden en misschien wel zelfs duizenden vrouwen in Nederland. Vanmiddag is er een rapport over dit probleem aangeboden aan minister Ascher. Een van de onderzoekers was Shirin Moussa, die heeft het zelf ervaren. Roel Pau liep samen met haar en met Jan Jaap Koopman van deelgemeente Delfshaven door Delfshaven, deel van Rotterdam. Want het onderzoek werd daar gehouden. Delfshaven, we zijn in Delfshaven. Is dit nou bij uitstek een wijk waar je verborgen vrouwen zou. Kunnen tegenkomen als je ze tegenkomt? Want dat is natuurlijk nou net het probleem. Nou, ik denk dat het uh, overal voorkomt en um, het overkomt ook vrouwen die gewoon hier geboren en getogen zijn. Het overkomt ook um, autochtone vrouwen. Vrouwen die niet weten hoe ze de hulpverlening kunnen bereiken. En als ze de hulpverlening bereiken, dat de hulpverlening vaak niet weet hoe die vrouwen geholpen moeten worden. Tot ongeveer drie kwart jaar geleden had ik misschien zelfs wat een beetje lacheren gedaan over de term verborgen vrouwen. Er valt weinig te lachen als dat het gaat om verborgen vrouwen. Eigenlijk wel ja. Wat ja, ze meemaken, verschillende vormen van huiselijk geweld. Dat kan een fysieke vorm van huiselijk geweld zijn. Extreme armoede ook. Vrouwen zonder pinpasjes. Vrouwen die die, um, ik heb een vrouw. Dat het heeft me echt ook geraakt. Zij is hier op haar veertiende gekomen en uh, ze is nu veertig. Uh, nou, zij trouwde op een gegeven moment. En uh, nou, ze spreekt verder wel heel goed Nederlands. En ze heeft ook een MBO-opleiding, uh, mode, mode Vakschool gedaan. Zij heeft. 25 jaar heeft zij opgesloten geleefd. 25 jaar lang 25 de deur jaar, niet uit geweest? Nee, de deur niet uit geweest. Waarom is het zo moeilijk om daar aan te ontsnappen? Vanwege nou ja, goed, de sociale omgeving van de vrouw. Je hebt soms hele families die in dezelfde straat wonen. Dat je als schoondochter als huisloof gebruikt wordt. Als een slavin. Om, om uh, uh, ja, voor de schoonmoeder te zorgen. Uh, maar ook dat vrouwen denken dat ze niet weg kunnen bij hun mannen. Dus het zit ook in hun hoofd. Hè? Nou ja, Dan hebben ze iemand nodig die hun dat vertelt. Het kan ah, wel. Je kunt ja. hier aan ontsnappen. Ja. Dus deze vrouwen die hebben hulp nodig van buitenaf. Ja, dat klopt. Maar dat vraagt dan wel dat je achter die voordeur gaat kijken. Ja, en daar ben bent u niet zo voor. Nou, daar ben ik niet zo voor. Dat weet ik nog niet of ik daar niet zo voor ben. Nee? We hebben natuurlijk op dit moment eh, nog niet echt eh, het instrumentarium op orde. Omdat het nog vrij onbekend fenomeen is. In... Ik snap het nu meteen hoor, hoe het ja. zit. Ja, en dan ja. denk ik van, uh, op die deurbonker. Ja, lukraak. Ja, lukt raakt wel een beetje met beleid. En je moet een alternatief kunnen bieden aan die vrouw. Nee, ja, maar zo zit het niet in elkaar. Nee? kijk uh, uh, Natuurlijk gaan, moeten we een alternatief bieden. Nou, en daar moet je ook slim mee zijn. Want anders dan zit je namelijk alleen maar die vrouw verder in, op een andere manier in een nieuw isolement te brengen. Dat kan dat en, niet de nou, bedoeling zijn. Er zijn wel uh, mensen die achter de voordeur komen. Hè? Dus die maatschappelijk werkers. En uh, de maatschappelijk werkers die met uh, de overlastgevende uh, mannen en uh, jongeren werken. En uh, nou, die zouden meer uh, tools moeten krijgen van hoe ze dan die vrouw kunnen helpen. Nou, Noem eens Was... dus wat, wat voor tools mm als een vrouw weg wil bij haar man, uh, zorgen we dat ze een goede advocaat krijgt. Uh, soms hoef je geen klappen te krijgen. Maar omdat je dan geen klappen krijgt, kan je ook niet naar een blijf van mijn lijfhuis. Dus dan moet je eindeloos wachten totdat je een, uh, een woning kan krijgen. En je moet ook een inkomen hebben om, om je in te kunnen schrijven voor, uh, voor een woning. Dus dat zijn gewoon heel veel praktische problemen. Maar wat toch echt een heel mooi idee zou zijn, dat is toch een Family Justice Center. Een Family Justice Center is niet alleen dat alle hulpverleningsorganisaties in één pand zitten. Maar daar staat ook het slachtoffer. Centraal. Ik weet wat het is en wat het met de vrouw doet. En uh, nou ja, goed, ik heb het achter me gelaten. Maar ik heb nog steeds last van astma en allerlei andere kwalen die ik aan die periode heb overgehouden. Dus dat laat gewoon zien wat het met de vrouw doet. Dat zei Shirin Moussa tegen Rolbouw. Autobahn, dat is van Kraftwerk. De Duitse elektropioniers zijn dat. Vanavond staan ze in het Evoluon in Eindhoven. Dat is een bijzondere locatie voor een concert. En muziekjournalist Atze de Vries van 3 voor 12 is daarbij. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen om daar op te treden? Ja, maar Kraftwerk is ook niet de eerste, de beste. Ik sprak toevallig gisteren een DJ uit Eindhoven die zei. Ik heb al zo vaak iets in dat Evoluon willen doen. Het is een, een bijzonder gebouw. Het ziet eruit als een soort space shuttle die daar, daar geland is. En uh, dat is nooit gelukt. Dat uh, schijnt te komen doordat, als je bijvoorbeeld met, met z'n allen aan één kant van het evalu gaat staan, dat de boel gewoon omkipt. Oh. Dus dat is gewoon niet veilig voor. Uh, er, moet, er moet aan allerlei voorwaarden voldoen om, uh, om daar iets te kunnen doen. En Kraftwerk is niet de eerste, het beste. Dat is wel een act waar kennelijk mensen heel veel moeite voor doen om dat binnen te halen in zo'n uh, zo stad als Eindhoven. Want hoeveel mensen kunnen daar uiteindelijk bij zijn vanavond? Nou, ik hoor verschillende verhalen, maar het laatste wat ik hoorde is 1.200. Dus er zijn met de eerst van alles nog wat besproken en bekeken. Dus ik begrijp dat er uiteindelijk 1.200 mensen bij zullen zijn. En ze houden het al lang vol, hè? Want, want dit nummer wat we net hoorden, dat is uit 1974. Toen braken ze ja. daar min of meer mee door. Uh, waar staan ze nu 40 okay. jaar later? Ja, dat was inderdaad een, een legendarische tijd. Uh, dat was zo'n beetje de allereerste plaat die helemaal met synthesizers gemaakt was... Toen in de jaren 70 tot begin jaren 80 kwamen we zo'n beetje ieder jaar een plaat van ze uit. En die waren allemaal baanbrekend. En gaandeweg is het allemaal wel wat minder geworden. De laatste plaat is alweer tien jaar oud. En de laatste daarvoor ook alweer tien jaar daarvoor zo'n beetje. Dus uh, heel productief zijn ze niet meer. Ze zijn wel de laatste jaren zijn ze uh, zichzelf. Ja, helemaal aan het uh, heruitvinden. Ze hebben al die uh, de klassieke platen, de acht klassieke platen, hebben ze integraal opgevoerd. Uh, van acht avonden achter elkaar in New York en in Düsseldorf waar ze vandaan komen en in, uh, in Londen. En vanavond in Eindhoven gaan ze proberen een soort dimensie aan hun werk toe te voegen. Door uh, uh, met 3D visuals te werken en ook 3D geluid. Wat ik daar in principe voor moet stellen, dat weet hmm. ik ook niet. Maar dat nee. schijnt helemaal... Het uh, ja, komt van alle kanten op je af. <laughs> ja, precies. <laughs> stel ik me zo voor. Dus dat is het vooral, ja. Gewoon een nieuwe dimensie aan werk wat we al, al wel kennen. En hun werk, uh, want laten we dat even horen... hun werk wordt nog uh, wel ook gebruikt door, door bands uh, die nu populair zijn. Bijvoorbeeld uh, Computer Love van Kraftwerk. Dat uh, komt terug bij Coldplay, bij Talk. You can take you nou, het lijkt, lijkt erg op elkaar. Hebben ze dat dan inderdaad overgenomen van, van Kraftwerk? Ja, je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen van... nou Coldplay doet net alsof ze dat niet hebben geleend. Maar in dit geval hebben ze er naar het schijnt officieel toestemming voor gevraagd en gekregen. Uh, dus dat, uh, dat is inderdaad echt een verwijzing naar dat, uh, dat nummer van inmiddels ruim 30 jaar oud. Ja, en, en uh, vanavond is het dan denk ik vooral nostalgisch, hè? ondanks die nieuwe dimensie. Ik denk het uh, wel, ja. Ik denk het toch echt wel. Maar uh, ja, ik, ik ben wel echt heel erg benieuwd wat dat dan gaat zijn, die, die 3D-visuals... en hoe, hoe je dat, ja, of dat echt toegevoegde waarde heeft. Want Atse de Vries, veel plezier vanavond in het Evoluon Dankjewel. in Eindhoven. Ja. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor vanavond. Ik wens u een goede avond en ga naar Joost Eertmans. Joost, ook jij, goedenavond. Yes. Lucella, hallo, goedenavond. Uh, je weet, Lucella, er schuilt ergens, ergens in mij ook nog een klein CDA'tje. Ja. Uh, uh, dat weet je wel van ja, vroeger. Ja, zeker. Uh, he, daarom keek ik natuurlijk met belangstelling uit. Net als jij als journalist natuurlijk naar uh, wat het CDA Europa vandaag in haar verkiezingsprogramma uh, zou gaan presenteren voor de verkiezingen in mei. Europese verkiezingen, zo je weet. Wat willen ze? Nou, het aantal eurocommissarissen... moet gehalveerd worden. Uh, het Europese parlement moet nog maar op één plek gaan vergaderen... en niet meer dat rondreizend circus. En de nationale parlementen moeten veel meer te zeggen krijgen over Brussel. Stevige taal, uh, na mijn hart overigens, maar ik dacht wel... Leuk, maar hadden ze daar niet eens wat eerder wat werk van kunnen maken als CDA? Ze zitten daar volgens mij sinds 1814 eh, in dat Europese parlement... Eh, met Hans van der Broek en weet ik wat allemaal. Het is een klein beetje hypocriet om er nu zieltjes mee te gaan winnen. Dat vind ik wel. Goeie lijn, maar hypocriet. Dus mijn stelling is, luisteraars, CDA is opportunistisch bezig. En u mag daarop reageren. Dat kan via de 0800-lijn-1121... Wim van der Kamp is zo sportief om te gaan reageren. Die hoort u dus zo meteen, de kandidaatlijsttrekker voor het CDA Europa. En André Krouw gaat ze lichter over laten schijnen. Van Kieskompas, weet u nog wel. 0800 1121. Het CDA is opportunistisch bezig. U kunt ook Twitter een hekje eens gebruiken of een hekje oneens. Met jou, Lucelle, hoop ik dat de luisteraars blijven luisteren naar Avondspits. We zijn er direct na het half zeven nieuws. Tot zo.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 De claim in het begrotingsakkoord dat er 50.000 extra banen bij komen... is nergens op gebaseerd. Dat stellen de oppositiepartijen SP, CDA en PVV... naar aanleiding van een doorrekening van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de afspraken van het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP... weinig effect hebben op de werkgelegenheid. Minister Timmermans blijft erbij dat er nog geen reden is... om het bezoek van koning Willem-Alexander op 9 november aan Rusland af te zeggen. De Tweede Kamer steunt hem daarin.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 Vanavond neemt de wind af en vannacht blijft het droog. Verder krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolken. Vooral in gebieden waar het lang opklaart kan gemakkelijk mist ontstaan. De kans op mist is het grootst in de zuidelijke helft van het land. De temperatuur daalt naar 12 graden in het zuidwesten tot een graad of 8 in het oosten. En morgen begint de dag op veel plaatsen mistig. Het verkeer kan daar ochtends ook flink hinder van ondervinden. Later lost de mist op en dan krijgen we weertype met veel wolkenvelden en af en toe wat zon. Het blijft droog, de temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden in het noorden tot 16 à 7 in het zuiden van het land. Er is morgen vrijwel geen wind uit een variabele richting. In het weekend komt vanuit het zuidwesten een warmtefront dichterbij en dat zorgt voor veel bewolking en ook wat hogere temperaturen. Zaterdag wordt het 15 tot 19 graden, zaterdagavond en in de nacht gaat het dan wat regenen, zondag een enkele bui maar ook opklaringen en dan wordt het 16 tot 20 graden. Na het weekend blijft het zacht najaarsweer met af en toe een bui, maar ook regelmatig zon. ANWB Verkeersinformatie. Het is uiteindelijk een normale avondspits geworden met de meeste vertraging bij Rotterdam en ook veel vertraging van Amsterdam naar Utrecht. Dat heeft te maken met het technisch onderzoek na een aanrijding op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt amsterdam staat 6 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ipenburg 3 kilometer. Bij knooppunt Ipenburg zijn drie rijstroken dicht. In het noorden een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Tijnje en Tijnje en Betesterswaag 4 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En door de aanrijding op de A2 loopt het ook vast op de A9... ook maar richting Diemen, voor knooppunt Honendrecht 4 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen de knooppunt Grijswoord en Valburg 8 kilometer. Dat was een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... Het CDA is opportunistisch bezig. Ja, u roept en ik toeter of andersom. U bent welkom in het favoriet half uur discussie en debat. Hier is Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Ja, de nieuwe koers van het CDA is: Vertel wat de burgers willen horen. Daar is op zich niks mis mee, luisteraar. Sterker nog, veel politici deden jarenlang het omgekeerde... en raakten daardoor elk contact met hun achterban kwijt. Zo niet Buma. Stevige lijn, last omlaag, kleinere overheid, dat soort werk. Prima verhaal. Maar je kan ook gaan overdrijven. En dat doet Wim van der Kamp, al de actief, lang actief binnen het CDA, gewezen Kamerlid... en opnieuw kandidaat-lijsttrekker voor de Christendemocraten in Europa. Hij presenteerde vandaag het concept verkiezingsprogramma. Bij het CDA heet het nooit programma, maar program. Eh, het is een anti-Europa-stuk geworden. Halveren van de Europese Commissie, afschaffen van het reizend vergarencircus... en meer van dat soort populistische onderwerpen, zeg maar. Ik vind dat een beetje CDA onwaardig. Inspelen op anti-gevoelens, maar daar jaren zelf niks aan gedaan hebben. Het CDA is opportunistisch bezig. Bel WNO 0800 1121. Jan Ari Messenmaker die twittert bij Hekje Eens. Al vind ik dat niet slecht met een VVD die de weg kwijt is. Alleen lijkt het me beter dat het CDA een middenpartij blijft. Ja, mijn gevoel is dat het CDA steeds meer op de VVD gaat lijken... en de VVD steeds meer op het CDA. Het gaat misschien ook wel in de zetels een keer gebeuren. Uh, u kunt mee twitteren op Hekje Eens of Hekje Oneens. Uh, dan komt u binnen Ik probeer de tweets live voor te dragen. En bellen kan dus op 0800 1121... Naar een slagvaardig Europa, dat was de onschuldige, zelfs saaie CDA-titel... van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van komende mei... Um ik heb Wim aan de lijn, zo meteen Wim van der Kamp bedoel ik dan. Hij is kandidaat lijsttrekker voor het CDA, hij gaat reageren en daarna ook André Krawel. Uh, ja, ik vond een stevig potje populisme. Uh, wordt niet geschuld in dat programma en ik ben benieuwd of u mijn visie deelt... dat dat een klein beetje opportunistisch is van het CDA. U mag eens of oneens zeggen, op de lijn. Ik zie mijn eerste beller uh, uit Oosterhout binnenkomen en dat is Rinus Lucas. Goedenavond Rinus. Goedenavond uh, meneer Mans. Uh, er zijn alle partijen uh, bezondigen zich aan het opportunisme. Uh, veel belovende weinig geven, zei mijn vader altijd, doet de gekken in vreugde leven. Ja. Uh, de achterliggende vraag is natuurlijk: ik bedoel, wat zijn we, hoe zijn we bezig met de, met de politiek? Ja. Iedereen kan roeptoeteren, maar als dat geen resultaten geeft. Ja. Uh, ik bedoel, uh, en dan kijk ik nog niet eens naar Amerika, maar gewoon hier. Ik bedoel, men gaat alleen nog maar voor de eigen bühne. En de rest, jongens, bekijk. Maar, maar even maar. één ding, meneer, meneer, ja, meneer Lukas, kijk, ik vind het niet gek dat politici dingen in de etalage zetten. En ah. dat niet alles verkocht wordt na de verkiezingen, dat begrijpen we ook. Hè, want we leven in een compromisland, er moeten, moeten deels gesloten worden. Maar waar ik moeite mee heb bij het CDA Europa, is dat ze heel veel dingen nagelaten hebben. Zelfs niet eens hoe het hebben over die ja. zaken die ik net noemde. Maar er nu ja. heel stoer mee komen. Maar ze hebben al die jaren eigenlijk er niks aan gedaan. En dat komt omdat het plus van de, van de zetels eh, ontzettend lekker zit. Hmm. Ik weet dat uit ervaring. Ik bedoel, maar ja? ik ben het volkomen met uw stemming eens. Okay. En als u dus zegt van... Eh, zo ligt die situatie. Ik bedoel, ik ken het dan van de andere kant ook. Ja. Eh, ik bedoel, dan zeg ik... Ja. Tim me dan nog meer aan de weg. Oké, okay, Rines Lucas, bedankt. Even Worm uit Eindhoven. Ja, hallo. Dag, even Meneer Eerdmans, ik heb... Um... Ik heb deze keer toch maar een keer gereageerd. Ik vind het over de algemene stellingen heel erg goed. Ja. Dus uh, je hebt gewoon een fan aan de lijn, daar niet van. Maar uh, ik, uh, ja, wat, wat het CDA betreft, op het is, um, ja, je zou gekreed zijn om dat, uh, dat te zeggen. Ik zie je toch iets, uh, iets genuanceerder en misschien iets positiever. Ik, ben, uh, ik heb ook een heel klein uh, CDA-haartje. Ja, ik ook. Uh, dat, dat was heel, uh, dat, dat was goed gezegd. Ja. En ze zit inderdaad van, van, van, vanaf 1814 al daar, dat weet ik. Ja, ja, ja. ja. Was, was ook, ik zet er ja, misschien een maar, jaartje naast uh, hoor, maar ga door. <laughs> ja. Ik zie het, ik zie het uh, positiever. Ik, vind, uh, ik, ik moest meteen denken aan mijn, uh, mijn hele oude moeder die zegt... Uh, ...het zijn goede die, uh, die uh, eens tot bekering komen. En uh, dit CDA heeft misschien gezien uh, dat, dat, dat, dat de partijen aan het afkalven is... ...en dat ze een beetje realistischer moeten worden. Ja. En, ik, ja. ik, ik zie het zo. Ik, okay. ik, ik zie dat, dat positieve ontwikkelingen. Uh, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ik snap hem, ik snap hem dus even. Ik, ik, heb, ik heb er hoop in en ik hoop dat ze heel gauw een goed werk weg zijn, En dat alles op één plaats trekt. Ja, en dat komen nou ja. heel veel verschillen. Daar zijn we het zeer mee eens. Uh, even dankjewel, even Worm, die, die het ook eens is met, met mijn stelling. Maar tegelijk, zegt voor het CDA is het wel een hele positieve ontwikkeling. Dat ze de klepel in de klok enzovoorts. zodat ze weten waar ze nu naartoe moeten. Ik zeg goedenavond, Wim van der Kamp. Wim. Van der Kam, goedenavond. Goedenavond, meneer yes. Eertmans. Kijk eens aan, wat goed dat ik jou mag spreken. Je mag ook Joost zeggen, maar als we u willen zeggen, vind ik het ook prima. Ik zeg wel, Joost. Ja, perfect. Wim, uh, je bent dus nou, gefeliciteerd trouwens. kandidaat lijsttrekker voor de Europese Volkspartij. Zeg ik dat goed? Nee, ik ben uh, lijsttrekker voor het CDA in S Nederland. Oh ja, natuurlijk. Maar wij zitten in Europa ja. in de Europese volkspartij. Zo wou ik hem eigenlijk zeggen, maar dat is goed dat je me even zit. Je bent nog in de running met een laatste tegenkandidaat geloof ik. Eentje nog te gaan. Ja, dat klopt, inderdaad. En ja, en wanneer wordt die beslissing genomen? Nou, de stemcomputer uh, is vandaag opengegaan. Uh, donderdag 17 oktober. En de stemcomputer die sluit op zaterdag 2 november om 2 uur. Dus uh, de CDA-leden kunnen een maand lang via de computer of via de telefoon uh, op mij stemmen. Oké. Okay. Dus we moeten snel nog even lid worden van het CDA... dan kunnen we op jou, uh, op jou nog even stemmen. Nee, dat kan niet oh. meer. Je moet minstens zes weken lid zijn. Dus Kijk, dat is daar is over jammer. nagedacht. Ja, Voor Wim. Ja. Wim, luister. Dit, tot zover het goede nieuws. Nou komt-ie. Uh, ik vind jullie hypocriet. Tenminste, laat ik zeggen, opportunistisch bezig. Want je hebt een hoop uh, beloftes die je nu doet... waar ik het overigens van harte mee eens ben met de meeste luisteraars, denk ik. Maar... Waarom, jongens, heeft dat zo lang geduurd? Zeg voordat jullie daar nu een punt van maken. Nou ja, kijk, een aantal punten die wij vandaag hebben opgeschreven... daar, daar zijn we al jaren mee bezig. Dat hele vergaderen in Straatsburg, ja. wat buitengewoon duur is... Ja. waar de Nederlanders echt een hekel aan hebben... hebben we nu een keer of vijf tegengestemd bij de begrotingen. Maar ja, Frankrijk en Duitsland houden dat op dit moment tegen. ja. Dan had je nog een ander punt. Uh, de halvering dat, uh, van de commissie. Maar mag ik even, even ja. naar de staatsburg? Dat jullie hebben daar niet echt geweldig veel lawaai over gemaakt... en ook niet echt gedreigd met zaken van... Ja, ik wil niet zeggen dat je een bom op Brussel hoeft te gooien... maar het, het, is, het is nou niet heel erg duidelijk geworden... wat jullie daar werkelijk als leeuw gevochten hebben... Om, om dat reizende circus nou eens af te schaffen. Jullie hebben er gewoon lekker ook aan meegedaan. Nou, dat ben ik niet met je eens. Uh, kijk, uh, het, het feit dat wij met vijf uh, Nederlandse CDA-leden... In een parlement van 754 zitten. Dat maakt de zaak natuurlijk niet makkelijker. Ja, maar jullie hebben binnen het EVP nog wel wat, wat stemmen. Dat klopt, dat klopt. Maar de EVP is op dit punt. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. En met name mijn Franse en Duitse collega's. die willen Straatsburg behouden. Ja. Het is echt een gevecht in, uh, in het Europees ja. parlement. tussen de noordelijke landen, de zuidelijke landen. Ja. en Duitsland en Frankrijk. Dus ja, je weet zelf. Uh, CDA-mensen zijn constructief. Proberen hun punten binnen te halen. Maar ja, ik ga natuurlijk niet met een soort stand-gun door, door Straatsburg lopen. Zou ik, ook, zou ik je niet aanraden, Wim. Daar word je geen lijsttrekker mee. Maar het punt Waarom? is... Waarom? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, de mensen vinden het een beetje plusgeplak ook. Hè, dat je dat toch blijft... Je blijft het wel een beetje zeggen. Misschien in de kantlijn is dat dan gebeurd. Maar het, het, je gaat ook net zo rustig mee. Je neemt ook geen afscheid. Hè, als, het, als het niet gebeurt zoals jullie dat willen. Je had ook kunnen zeggen... Nou, ik wil dit punt maken. Gebeurt het niet. Dan zie je Wim van den Kamp gewoon niet meer terug. Ja, Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. Het is heel makkelijk in de politiek om, uh, als je je zin niet krijgt... om buiten de muziek te gaan staan. Maar dat heeft geen zin, want tegelijkertijd vinden er in Straatsburg... iedere maand belangrijke stemmingen plaats. Bijvoorbeeld over het Nederlandse landbouwbeleid. Bijvoorbeeld over Europol ja. in Den Haag. Bijvoorbeeld over asielzoekers uit uh, Noord-Afrika. Ja, en daar heb je gewoon bij te zijn... Ja, maar Wim, dat snap ik wel. Maar je kunt ook zeggen, wat voor zin heeft het überhaupt... om zo'n punt van het rondreizend circus op te schrijven... als jij nu al de handdoek in de ring gooit als CDA? Want je gaat het nooit redden, want de Fransen en de Duitsers blijven er toch voor. Nee, Joost, dat ben ik niet met je eens. Politici die hebben idealen, die schrijven ze op in een verkiezingsprogramma. En lukt het ons dit jaar niet, dan misschien in 2014 of 2015... Europa is een kwestie van lange adem. Dat heb ik inmiddels wel gemerkt. Ja. Maar je moet ook aan de kiezer duidelijk kunnen maken... van jongens, Straatsburg is nee, in deze tijd te duur. Dat snap ik. Nou, die commissaris, je wil de helft minder. Nooit ja. eerder het CDA overgehoord. Nooit eerder. En nu komen jullie er ineens heel makkelijk mee... de helft, de helft van de Europese commissarissen weg. Ja, maar ik zal je vertellen, Joost... wij maken wat dat betreft ook uh, een, een ontwikkeling door... We krijgen nu allemaal van die kleine landjes erbij uit het voormalige Joegoslavië. Ja, ook dankzij het CDA onder andere. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Wat zeg je? Ook dankzij het CDA. Nou, als het over Bulgarije en Roemenië gaat, mag ik je er even aan herinneren... Nou. ...heb ik destijds, als ik Tweede Kamerlid, heb ik persoonlijk tegengestemd. Oh. Maar goed, okay. uh, we krijgen nu allemaal commissarissen uit kleine landjes. Uh, dat kan niet. We kunnen niet met zeven commissarissen uit het voormalige Joegoslavië blijven werken... Dus vandaar dat wij nu hebben gezegd... de grote landen een commissaris en de rest per regio. Ja, nou ja, goed, daar ben ik het mee eens. Nou is de grote vraag natuurlijk... wat, wat, wat gaat, gaat dat gebeuren en gaan jullie iets in de strijd werpen straks dat het CDA dat nou eens wel gaat regelen... dat het allemaal dus wat kleiner wordt in Brussel... Hè? en ook misschien wat meer lidstaten wat meer zeggenschap geven... in plaats van de macht overdragen. Ja, nee, kijk, leden van het Europees Parlement zijn blind. Wij zijn niet doof. Je ziet in Nederland, uh, mensen willen de euro steunen. Mensen willen Europa steunen. Mm. Maar we, de mensen vinden wel Brussel als systeem, met zijn blauwe gebouwen, met de vele regelgeving vinden de mensen met name in Nederland, te duur. Nou, ja. Als een politieke partij niet luistert en ja. gewoon uh, met de trompet voorop alles wat in Brussel gebeurt uh, goed blijft praten, ja. ja, je kent mij, dan zou ik nee, ook maar, als tegenwoordig geen knip voor mijn neus maar het heeft wel heel lang geduurd, Wim, voordat jullie eindelijk eens een keer dat geluid hebben gehoord. Want volgens mij hebben we met elkaar allemaal tegengestemd. Wat was het, 2004? Wat was 2005. CC? 5. De stemming, het referendum. De referendum van de grondwet waar meneer Donner van jouw partij nog zo ongelooflijk voor waarschuwde dat donder en Bliksem zouden over ons uit, uitgestort worden als wij tegen die grondwet zouden stemmen. Allemaal CDA, hè? Wat dat betreft vind ik het wel laat hoor. Dat jullie wakker zijn geworden. Ja, maar ik moet je er toch even aan herinneren, Joost... dat die Europese grondwet, die is er niet gekomen. Nee, maar eh, niet dankzij Nederland, het CDA. Eh, omdat Nederland. Ja, maar wacht nou even. Het gaat uiteindelijk, zeker in Brussel, gaat het wel om resultaat. Ja, dat is mooi gezegd. Het, uit, oh. Ja, nee, maar ik bedoel, Frankrijk en Nederland waren tegen. Er is geen Europese grondwet gekomen. Nee. We, we werken nu gewoon via het verdrag van Lissabon. Ja. Vergis je niet, wij verdienen 70... en nota jij als uh, toekomstig wethouder van Rotterdam... Je bent totaal afhankelijk van Europa okay. met de Be Betuwe-lijn ja. en het Roergebied. Ja. Nee, ja. daar kan je nu wel een beetje populair over doen. Maar, maar zo oh, dan ben ik ineens populair. Oké, okay. ja. maar Wim, terug naar de stelling. E Eén vraag heb ik ja. nog aan jullie. Zijn jullie voor of ja. tegen Turkije bij de EU? Uh, wij zijn uh, tegen het toetreden van Turkije op Juist. dit moment... Oh. De komende vijf jaar zit dat er gewoon niet in. Oh. Dit verkiezingsprogramma gaat over vijf jaar. Okay. Meneer Erdogan, die, uh, nou ja, je weet wat hij in Istanbul allemaal klaar heeft ja. gemaakt. Ja? Het spijt me zeer, nee. als je niet aan de criteria voldoet, kan je er niet bij. Goed zo. Hou Rusland trouwens ook even tegen als je toch aan de macht in de stoel Helemaal. zit. Ja? Meneer, meneer Poetin wil überhaupt niet bij de EU en wij willen hem niet. Ik mag dus het over. dat, is, uh, dat okay. is duidelijk. Wim van der Kamp, dankjewel voor je reactie in avondspits. Wim, CDA, Europarlementariër dus en kandidaat lijsttrekker voor, voor het CDA binnen, binnen de Europese Volkspartij. Dankjewel en succes overigens op 22 mei als die verkiezingen daar al zijn. Goedenavond luisteraars, doe mee. Het CDA is opportunistisch bezig. Dat zeg ik vanwege hun Europese programma van vandaag. 0800-1121 en u bent binnen in de show. Peter Klein twittert het CDA heeft alle begrotingen goedgekeurd. Inclusief extra half miljard aan de Palestijnen. Ook al zijn de eerste twee zoek. De eerdere is ongeloofwaardig, vindt hij het. En Jan-Peter is het er ook mee eens met deze stelling. Opportunistisch misschien, maar beter laat dan nooit. Overigens ben ik het oneens met de visie van het CDA, zegt Jan-Peter. Um, we gaan kijken op de bellers, want er komt veel eens binnen. Maar ook een oneens, mevrouw Schutgerups uit Zuidlaar. Goedenavond. Ja, ik wou het alleen, alleen maar zeggen van dat het, het is wel eens beter geweest. Voor het CDA? Nu. Ja, vroeger. Vroeger was het CDA beter. ja Ik geloof dat ik dat, ja. ik dat wel met u eens ben, ja. Ja, ja oké. Okay. Da dank daarvoor, voor uw mening. Uh, Johan van der Ham, twintig dat ondertussen plus plakt. CDA is kennelijk de koers kwijt. Wel fijn dat ook het CDA wat kritischer wordt. Uh, ik ga naar Jan, Jan van Asseldonk uit Uden. Dag Jan. Ja, hallo. Jan, vertel. Zegt u het maar. Ja. Zegt ja. u het maar. Uh, ik ben aan de beurt. U bent ook aan de beurt. Het nummertje is getrokken. Ja hoor. Oké. Okay. Zeg, ja, zegt u maar. Ja, met Jan van Asseldonk uit Uden. Welkom en nogmaals, u bent aan de beurt. Ja, ik wilde vertellen dat ik het fantastisch vind... dat het uh, CDA opportunistisch bezig is. Ja. Het is een partij van uitserf voor de hardwerkende Nederlanders... met name met boeren. Ik ben van een boerenbedrijf, ben nu cardioloog. Ik, uh, mijn hart begint nu pas echt voor het CDA te klop, kloppen. Nu, ik zie wat meneer T. Rutte... als u dat afkort, dan klinkt het wat anders dan M. Rutte. Mm -hmm. Ja, als u dat achter elkaar en Sam Sam regelt... Wij weten nu weer dat we een centrum nodig hebben, zoals een voetbalelftal ook een keeper in de goal heeft en een spits nodig ja. heeft. En kijk naar Duitsland hoe het gaat. Heerlijk dat het CDA eindelijk zich uitspreekt waarvoor het staat. Het okay. CDA heeft altijd harde werkers gewild en ja, ja. weinig overheid. En Ma de linkse ja. partijen willen de overheid erbij. Ja, dus daar moet je die van hebben. En de rechtse partijen, die ja. willen de zakkenvullers erbij. En dat zijn allemaal commissariaten. Dus daar ah. moet je het van hebben om... Uh, ja, ik, bent een een fan, ik ben een fan, ik ben een fan. Maar vindt u niet dat meneer Van der de Kamp... He? Ja, maar niet, dat, begrijp ik, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar vindt u niet dat Van der Kamp een beetje, een beetje opportunistisch bezig is? Heerlijk. Oh, Eigenlijk een partij die geweldige uitgangsbeginselen ja. heeft. Want we nou. moeten het samen gaan doen. Ja, samen, en, samen, samen. Ja. Nee, als dat, dat... het CDA en D66 samen 80 zetels hadden... dan waren wij net zo goed bezig als zusterpartij CDU okay. in, en CSU in Duitsland. Jan van Asseldonk, bedankt. Want dan gaan we naar Jan, een andere Jan uit Westerland. Jan van Berken. Ja, het is uh, fantastisch wat ik net gehoord heb. Uh, Hanne van der Kamp uh, die uh, fantastische leuvers uh, vertelt. Hij moet eens even gaan vertellen van hoeveel wij kwijt zijn als burgers uh, aan de boeren... Als wij de subsidies in Europa niet meer betalen aan de boeren in, uh, in uh, Griekenland, ja. Turkije, uh, Spanje mm. in Nederland... dan hebben wij samen in Nederland 10% meer inkomen. En ik bedoel, uh, dat is, het is een afleidingsmodeur uh, van, uh, van het CDA om te zeggen van jongens, uh, met het... Uh, het Europees parlement. Ze moeten het hebben over de werkelijke zaken, waar het over gaat. Dat is over de landbouwsubsidies. De Dat is landbouw wij zijn in Nederland aan, uh, aan de agrariërs. Okay. En als wij als consumenten. Uh, dat uh, is gaan berekenen. Dan wij, hebben wij veel meer inkomen. Ja, Oké, okay, Jan van Bergen. kijken veel te veel op. Dankjewel. Twee Jannen, twee boeren. De een voor en de ander tegen. Nou, sowieso kom je nog eens tegen op de lijn 0800-1121. Het CDA is opportunistisch bezig. U kunt er nog reageren tot zevenen. En ik spreek met André Krauwel, potoloog aan de VU en bekend van kieskompas.nl. Goedenavond, André. Goedenavond, André. Het CDA is op de opportunistische Tour. Zeg ik, is dat zo en zo? Ja, is dat verstandig? Nou, nee. Want kijk, het CDA, de hele ChristenDemocratie heeft aan de wieg gestaan van dat Europese project, wat nu spaar gaat lopen, wat nu niet meer vooruit gaat. Wat toen heel duidelijk uh, heel veel nut had na de Tweede Wereldoorlog. Maar men is ergens de weg kwijtgeraakt, zeg maar, in de jaren 80 en 90. Um, enorme, snelle, zeg maar, Europese integratie. Veel meer landen, veel meer dan veel mensen wilden. Uh, veel meer verdieping, hè, de euro gekomen zonder dat we daar allemaal yep. goed over hebben nagedacht. En dat is ik waarom mensen nu zo, nou ja, zo boos zijn op Europa. En ook de grootste onzin beweren die meneer net zei. Bijvoorbeeld dat, dat we dan 10% rijker zijn. Alsof Nederland 10% van zijn welvaart aan Europa overdraagt. Wij verdienen nee. daar natuurlijk gigantisch op. Maar goed, ja. mensen denken dat niet. En daardoor... Nee. worden ze boos op Europa. Vind je dat het, dat het goed is dat Wim van der Kamp... wat betreft die hervorming hè, van instituut Brussel... waar hij dus allerlei dingen wil, wil afbouwen... zoals de Europese Commissie, Kleiner enzovoorts... dat er een onontreizend circus afschaffen... is dat verstandig dat hij dat in ieder geval daar nu stelling tegen neemt of zeg je van nee, hij moet zich gewoon aan zijn oude lijn houden? Nee, hij heeft gelijk erin. Kijk, er zijn twee parlementen. Eén keer eh, per maand gaat, gaat, gaat dat hele parlement uit Brussel... Gaat helemaal verschuiven naar een andere stad. Dat kost gigantisch klauw met geld. Alleen maar omdat Fransen ja. ook een Europees parlementje wilden. Ja. Ja, nee, het is verschrikkelijk. Als je over nadenkt, wil je meteen acuut ja. stoppen met het hele project ja, ja, Europa. Precies, ja, precies. absoluut. En we zijn nu op 28 landen. Stel je voor dat het 30 of 34 worden, gaan we straks 50 euro commissarissen hebben, Au. gaat toch weg? Hè? Dat, dat is natuurlijk onzin. Dus laten we teruggaan naar een echt kabinet. Dat betekent dat er, dat er een echt kabinet komt in Europa. En dan heb je al 7, 8. Tien ministers, hè, commissarissen, uh, meer dan genoeg natuurlijk. Ja, want nu en moet... daar heeft Van den Kamp wel gelijk En ja. dat, dat Europa moet ook... Helemaal... je kan niet met 28 ministers de baas gaan zitten spelen in Europa. Nee, maar het is gewoon weer typisch Europa. Iedereen moet een baantje krijgen. Dus Letland, Estland, weet ik wat wie... Moet nog even een, een commissaris van, van het, over het, groe, de, het groeipropose... P, p, ja, weet ik veel wat voor portefeuilles oh, ja, er verdeeld ik... worden. Maar dat is natuurlijk heel triest dat het op die manier ook moet gaan... Blijkbaar in Europa, hè? Van allemaal nee, maar... moeten... Nee, ja? ja, maar kijk, wat, wat, wat ze nu proberen is, uh, he, al die landen die hebben dan inspanning. Je zegt, oké, okay, al die landen die erbij komen, die krijgen dan ook een, een commissaris. Nou, dat was logisch. Dat was logisch. Ja. Op het moment dat je zeven of acht land had, die waren dan allemaal vertegenwoordigd. En dan worden de kleintjes niet ondersneden onder de groots. Want we willen niet natuurlijk dat Frankrijk en Engeland en Duitsland over ons gaan beslissen. Dat doen ze al. Ja, veel te ja, veel. Ja, daarom. Ja. Dus, maar je kunt ook niet met al die mensen regeren. Dus er moet in Europa een hervorming komen. Ja. Kijk, waarvan de kant. ...opportunistisch zit daar heeft u gelijk in... ...dat het er niet een goed doordacht plan is. Dat hij niet echt een hervorming gaat voorstellen... ...en dat hij ook niet echt in Europa natuurlijk steun vooruit heeft onderhandeld. En dan is het een beetje goedkoop... vlak voor twee verkiezingen om dat te gaan roepen. precies. Tot slot, André Kraul ...trappen de kiezers erin in het verhaal. Nee, nee. Kiezers zijn op dit moment vooral boos... ...en als nu de politieke elite een hervorming voorstelt... ...geloven ze er niks van... En dus moet je het ook alleen doen als je daadwerkelijk ook een echt goed nieuw politiek project ja. met Europa hebt. En dat oh, cool. hebben de christendemocraten niet. Kijk, duidelijke taal, André Krauwel, zeer bedankt, Politicoloog aan de VU en kieskompasontdekker, ontdekker, ontwikkelaar. Verkoopcoach Twittert eens vertellen is één ding doen en wat je roept is twee. Camille Twittert oneens als voortschrijdend inzicht al niet meer kan, dan komen we helemaal nooit meer vooruit. Uh, ik ga eens kijken bij Lars Kok uit Leiderdorp. Lars. Ja. Goede avond. Dag. Vertel. Ik, nou ja, ik, ik, ik, ik zei al tegen je collega... het komt zelden voor Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik denk dat het CDA... een rijke historie aan opportunisme... en uh, aan hypocrisie heeft. En dit is daar een voorbeeld van. Want dit scoort natuurlijk lekker. En, uh, ja, het is wat ja, je zegt. Het, ja. het CDA is al sinds zijn bestaan... Uh, Gehecht aan het ja. plus dus En, en voor Europa. Een, een grondlegger van Europa. Ik denk altijd, kiek, uh, Schoenmaker en ook politicus blijft bij je leest. Want uh, dit komt juist, dit gaat, ze, dit gaat tegen ze werken. Uh, ja, maar ik denk dat dat al wel zichtbaar is ook in de Nederlandse politiek. Want het ja. CDA heeft natuurlijk al lang niet meer de centrale rol... die het tot een aantal jaar geleden... Nee, nee ze zijn zoekende. Ja. ja, ze zijn zoekende, en, Lars. Uh, en ik vooral die commissariaten. Ik denk dat, dat je dat wel, laten we zeggen, gewoon kwalitatief in plaats van kwantitatief moet bekijken. Als ik naar onze eigen nelly kijk, vind hmm. ik die heeft toch wel wat uh, teweeg Dat is een stevige, uh, ja, ja, ja. En uh, dus, uh, ja, okay. als af en toe... Heeft, dan moet je dat gewoon denk ik in stand, uh, stand houden. Ja. Maar misschien moet je de passariaten bij elkaar voegen. Dat, uh, dat, dat kan ook. Uh, wat meer idee. Te doen hebben. Lars Kok, dankjewel uit Leidendorp, Messi. merci. Tegengeluid komt uit Rotterdam. Jack van Messel. Ja, goedenavond. Hi ah, Jack. Uh, Joost, een vraagje. Hoeveel lidstaten hebben we? Dat zijn er 28. Oké, okay, hoeveel parlementen hebben wij in Brussel en in Straatsburg? Twee hè? Ja. Dus we hebben de 30 parlementen in Europa, klopt dat? Dat denk ik wel. Stel dat we de 26 opheffen, wat besparen we dan? Je heft de 26 op. Alle, alle nationale parlementen bedoel je? verenigde Staten van Europa, hè? Ja. verenigde Staten van Amerika. Wat is het verschil? Nou, dat, dat ik daar niet naartoe wil. Dat we geen politieke unie hebben in Europa. Precies, nee, we hebben geen federale staat, dat en, willen we ook niet. Nee, maar eer, Joost. Ja. Zonder Politieke Unie zal de Monetaire Unie en de Economische Unie gedoemd zijn te mislukken. Ja Omdat goed, daar ben ik helemaal ja, niet ja, mee eens. Maar zullen we nee, eens even, naar de, Jack, even terug naar de stelling, dat is een mooie stelling ja. hoor, maar dat is voor een ander avondje. Jack, ja. vind je het CDA uh, goed bezig of een beetje opportunistisch? Nee, ze zijn goed bezig, ze zijn realistisch bezig, niet opportunistisch. Maar ze hebben jarenlang het omgekeerde verteld. Ja, nu, maar zij zien dus dat een kracht... Hè? CDA is een, is een macht in Brussel... en in Nederland stelt het inderdaad in de, minder veel voor. Dus nou, ze, maar, ze switchen naar Brussel. Ze draaien. vind ik een goede move. Ze nee, dus ja, nou, niet draaien. Ze, zullen ze verhuizen. Ze verhuizen van de ze Haan, verhuizen. In Brussel. is een voorbeeld. Oké, okay, net als de rest van Europa. Dankjewel, Jack van Messel. Attention zegt: eens. Het CDA is nu kritischer, maar het stelt niks voor. Het CDA is gewoon nog steeds voor de overdracht... van soevereiniteit aan, aan de EU. Lennart van Dijk pak ik uit Vinkenveen. Pak ik erbij. Goedenavond, Lennert. Ja, goedenavond. Oh, ik zie uh, dat ik de tijd... Sorry, Lennert, ik moet je stoppen. Ik denk dat ik nog ah, wat tijd heb. Sorry, Lennert. Tot de volgende keer. Excuus, ik begin gewoon een gesprek... terwijl de tijd uh, ophoudt, want we zijn er doorheen. Straks naar het nieuws kunststof. Componist Louis Andriessen is daar te gast. Peter Possel neemt de presentatie voor haar rekening. Dank voor het luisteren, dank voor het bellen en twitteren. Volg mij op apenstaartje-eermans of via twitter.com apenstaartje Avondspitsen wnl Morgen hoort uw collega Richard Lamp met een ongetwijfeld nieuw mooi gesprek van de dag. Heel fijn avond met hem. Tot maandag. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Jarenlang was het om 8 uur een prachtig plaatje en nu maakt ze zelf prachtige plaatjes. Iedere nacht van 12 tot 1. Jawel, Sascha de Boer. Oud nieuwslezeres, maar nu vooral fotograaf. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Een beeldend interview met veel schermen.